Mariette Krol met het NOS Journaal. In Arnhem is de herdenking van operatie Market Garden aan de gang. Het offensief van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog... tegen de Duitse bezetter. Dat offensief om de laatste brug bij Arnhem over de Rijn in te nemen... begon 75 jaar geleden, maar mislukte. En dat is in de Eusebiuskerk in Arnhem herdacht met veel hoge gasten. Zoals commandant der strijdkrachten Bauer... Enkele ministers, Eurocommissaris Timmermans... en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Minister Grapperhaus bedankte de geallieerde strijders... en zei dat onze rechtsstaat krachtiger is dan ooit... en dat we die vastberaden zullen verdedigen. Hij verwees daarmee ook naar de moord op de Amsterdamse advocaat Wiersum... die waarschijnlijk door een criminele bende is doodgeschoten. De verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum... is ouder dan tot nu toe werd gedacht. Het is geen tiener van tussen de 16 en 20 jaar maar waarschijnlijk is hij tussen de 20 en 25, meldt de politie... op basis van nieuwe getuigenverklaringen. De politie zoekt met man en macht naar de man. Hij ging er na de moord te voet vandoor en is nog steeds spoorloos. Het kabinet maakt zich zorgen over de stijging van het aantal ongelukken... met taxis in Amsterdam en Utrecht. Het onderzoek blijkt dat die de laatste drie jaar zijn gestegen... ten opzichte van ongelukken met personenauto's en bestelwagens. Staatssecretaris Van Veldhoven laat verder onderzoek doen... En wil met de steden praten om de oorzaken te achterhalen. Het weer nog vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 9, 5 tot 9 graden. Lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen overal zonnig en dan wordt het 21 tot 25 graden. En zondag nog een graadje warmer. Maar dan is er ook kans op een regen of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit verkeersupdate. Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Kassière Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel namens de kassa medewerkers en Sieren. I discover I love you from the hours I steal to think of you each day. From fantasies you fill, and dreams which you inspire. From the pendulum swing, to anguish from desire. In case I'm just a fling, a toy with which you play. Battle to rule between my heart and head from lost youth, which again in you I am reliving from your faraway gaze, sufficient to be giving hope on better days that still may lie. Ahead. I I love you. I I I discovered I, I, I love you. From the thought that it Can also be a start, indifference must pass. The throne will soon be broken. From the waiting until. My feeling can be spoken since telling you is still forbidden to my heart. I Wanna be drunk when I wake up On the right side of the wrong bed And never any excuse I made up To tell you the truth, I hate what it didn't kill me It never made me strong at all And love will scar your makeup And lipsticks to me So now I maybe lean back there And sadly Wish you know I'm sober And though I'll never hold you like I used to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 Just in time you were like a root in the ground mothers and daughters of all womankind. In the stars, it was written. Alain Clark, dankjewel. Bij de uitgang liggen de consumptiebonnen en een veel de koeklaar. Uh, bedankt en tot ziens Alain Clark. Wij gaan praten in het tweede uur. Welkom op ZFM. Bij deze uh, leuke avond weer. Zoals één keer per jaar. Eigenlijk is elke avond hier leuk. Maar één keer per jaar mag ik ook komen. En ik vind het altijd heel gezellig om u dan mee te nemen. In de lokale sport en alles eromheen. Uh, en dat mag ik doen met twee uh, ...gasten in dit tweede uur... ...aan het begin van het tweede uur... Uh, ...ik zal ze aan u voorstellen... Dat zijn Martijn Hendricks van Scouting de Buffaloes... ...en Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade... ...naast me zit Jaap... ...ja, ook in de tweede uur... ...straks komt Joop weer, want u weet... ...in Zandvoort hebben ze twee namen... ...of Jaap of Joop... <lacht> um, ...straks gaan we ook met hen verder... ...maar eerst gaan we praten over de Scouting... ...en over de Reddingsbrigade... ...Martijn van de Scouting... Um, een scouting met alles erop en eraan? Zevenkenners? Nee, geen zevenkenners. We zijn een uh, landscouting. Hoe kan dat nou toch? Je... Ja, Zandvoort ja. aan zee. Ja, maar helaas geen, uh, geen haven. En geen, uh, nee, geen zeescouting. En dat is toch een van de leukste ja. onderdelen van de scouting. Oh, maar dat we geen zeescouting zijn... wil niet zeggen dat we niet af en toe het water op kunnen gaan... Okay. of naar het strand gaan. Of, uh, yeah. Vertel, hoe, um, um, hoe, hoe leeft het? Hoe, hoe groot zijn jullie? Ja, hoeveel leden we exact hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat het... Uh, inmiddels uh, is het redelijk stabiel. We hadden een tijdje een krimp, hebben een tijdje gegroeid. Nou, het staat nu uh, uh, stabiel. Het um, gaat is... we over honderden of? Nee, we zijn tientallen. een, klein, we zijn een kleine scoutingvereniging, Het zijn een paar tientallen leden. Okay. Ja. En um, toevallig heeft mijn zoon ook op scouting gezeten. Zeer, en dat zeg ik heel eerlijk. Toen, uh, hij kon heel goed hardlopen, haalde medailles en dat soort dingen. En op een of andere dag, ik weet niet wat er met hem gebeurd is. Zei die, Pap, ik stop met atletiek. Ik ga naar de scouting. Ik ga naar de scouting alsof er een, een mes in... Je kijkt in... net alsof het een soort ja, zitte is. Dat, ja. zo voelde ja. dat ook. Maar, ik zeg het heel eerlijk. De jongen heeft van zijn negende tot zijn zestiende uh, in meer bij de Zevenkenners gezeten. Heel veel geleerd. Ja. Want jullie leren echt veel bij de scouting. Zeker. En overigens, uh, ik zou nooit aanraden om te kiezen tussen atletiek en uh, scouting. Je kunt ook gewoon meerdere dingen doen natuurlijk. Ik ja, zelf, maar het is toch wel beetje. Ik heb zelf altijd uh, op scouting gezeten en uh, hier in Zandvoort op volleybal toen die vereniging er nog uh, was. Okay. Um, en allebei heeft het zijn eigen uh, leuke kanten. Je zei net, je leert heel veel. Ik vind het leuke van scouting dat het juist heel veel verschillende dingen zijn. Dus iemand, ja... Uh, je leert koken. Leuke le le le klassieke uh, scouting dingen. Dus uh, het uh, met hout in touw bezig zijn, ja. een kampvuurtje maken... Maar ook gewoon spelletjes, uh, je noemde net op het water, uh, je kunt van alles doen. Want ja. wat doen jullie als uh, landrotten? Uh, nou ja, uh, dat kan echt het meest vreemde zijn wat je kunt bedenken. Dat schouting is namelijk echt heel breed. Ja. Uh, dus gewoon buiten bezig zijn, een stuk wandelen, een speurtocht. Uh, met hout en touw iets bouwen, een katapult. Uh, uh, op het water met een, een zeilbootje bezig zijn. Uh, een kampvuurtje maken, daarop koken. Het kan echt uh, van alles zijn. Als, als ik het ja. zo uh, hoor, dan uh, komt er ook een beetje handcoördinatie, motoriek, dat soort zaken om de hoek uh, kijken om ook? dat te kunnen ja. doen. Ja. En, en ligt dat dan ook in het verlengde van de sport? Um, nou, het heeft denk ik nou, met sport en bewegen heeft het ja. wel te maken. Het is niet echt sport, maar het is wel ja, actief en buiten. En uh, het heeft dus in zekere zin wel echt met bewegen te maken. Ja. Um, wat ik zelf leuk dat je moet motoriek. Maar dat het juist heel veel verschillende dingen zijn waar je goed in kunt zijn. De vlag die, die gehesen wordt, ja. het uh, salueren, groeten. Ja. Uh, ik durf het haast niet te zeggen, maar missen we dat niet een beetje te veel in het dagelijks leven? Je zou elke dag... Uh... Oh, nee, nee, ik bedoel eigenlijk meer uh, de, de structuur die er aangebracht is in de scouting. Die structuur, die beginnen we steeds meer te missen in het dagelijks leven. Uh, als je uh, kijkt, ik noem maar wat, je, je rijdt op straat... En misschien is het een raar voorbeeld hoor, maar je wordt uh, makkelijk gesneden of niemand laat je ertussen. En ik heb het gevoel dat als je bij een scouting hebt gezeten, uh, dat je toch meer normen en waarden leert. Is dat nog steeds zo? Dat proberen we wel altijd. Uh, dat is niet het hoofddoel, uh, maar dat komt denk ik altijd wel bij kijken. We proberen, wat je goed merkt is dat kinderen die wat langer bij scouting zitten, dat je ja, het, het samenwerken en samen iets een, een probleem oplossen is wel een, een ding. Ja. Mag je scouting sport noemen? Nou, ik denk niet dat het een sport is. Ik denk wel dat het bewegen is en actief. Ja. Oké. Okay. Ga naar de reddingsbrigade. Mag je dat een sport noemen? Nou, een heel groot deel daarvan is een sport en internationaal en ook in Nederland is de brigade aangesloten bij NOC en NSF en dan specifiek voor de lifesaving sport. En dan heb je het over de wateronderdelen, zwembad, strand en een aantal looponderdelen. Uh, en dat zijn eigenlijk afgeleiden van wat in ieder geval hier in Zandvoort de hoofdtaak is. En dat is onze hulpverleningstaak. Dus dat zit daar in een mooie combi tussen die twee. Wat zullen jullie genoten hebben van, het afgelopen, van de afgelopen zomer? He, een hele goede zomer. Uh, ondanks het feit dat je reddingsbrigade dat je in actie komt als mensen in nood zijn. Moet dat toch wel een klein beetje ook uh, kriebelen. Ja, en, en dat is met zowel je reddingsbrigade hart als je Zandvoort -hard. Um, word je heel vrolijk en word ik in ieder geval heel vrolijk als het uh, als het, het weer is van afgelopen seizoen. Um, het levert af en toe ook wel wat hoofdbrekers op. Hè? We werken met 100% vrijwilligers. Dat zijn jongens, meiden, mannen, vrouwen die daarnaast op school zitten, werken, studeren. Nou, gelukkig heel veel hebben door zomervakantie. Maar als het zo'n hele lange periode mooi weer is, dan is het af en toe echt wel puzzelen... Om, uh, om de beide strandposten, auto's en boten gevuld te houden. Is het moeilijk om mensen nog te bewegen om iets voor niets te doen? Um, nou, dat is in, in, in basis is dat niet zo moeilijk. Um, wat wij wel zien, en dat is volgens mij iets waar heel veel verenigingen last mee hebben... is dat op twee vlakken het lastiger wordt. En dat is enerzijds, we hoorden het volgens mij eerder al, uh, dat is de bestuurlijke kant. En mensen willen van alles doen, maar liever niet met dat labeltje, want dat, dat is wel een angst. En we zien toch ook wel aan de jeugdkant... We hebben echt super enthousiaste jongens en meiden. Um, maar een aantal generaties terug bleef men eigenlijk... als je 12, 13 was, ging je naar het strand. En je ging weg als je naar, of naar Groningen verhuisde... of naar bejaardenthuis ging. Dat was ongeveer... Uh, een beetje <laughs> voor het leven eigenlijk. Je toch? bent het voor het leven. En je ziet nu, en ik hoor dat ook bij, bij de vrijwillige brandweer... en ook bij andere clubs, dat uh, de, de doorloopsnelheid sneller is. Men is super enthousiast, wil alle papiertjes halen... wil op het strand actief zijn. Maar dan vaak na een aantal jaren zie je toch een aantal mensen ja, wat sneller weggaan omdat ze iets anders gaan doen. Hè? Ja. Van atletiek naar de scouting en daarna door naar de handbal, de volleybal, et cetera. Waar ligt het aan dat er zo, misschien zo'n zo verloop in eh, zit? Nou, dan wordt bijna psychologie, denk ik. ik. Ik denk zelf dat het aan ligt dat, dat de spanningsboog, interesseboog misschien wat korter wordt. En andersom, er is zo ontzettend veel. Kijk naar, eh, straks aan het eind van het jaar pluspunt komt weer een folder met zes pagina's vol met cursusactiviteiten, alle verenigingen. Um, dus als jongere kun je uit zo ontzettend veel dingen kiezen. Um, daarnaast helaas zijn er ook genoeg die thuis achter de computer telefoon uh, verblijven. Um, dus ik denk dat dat het aanbod uh, maakt misschien wel dat, het, dat het lastiger wordt. Ja, nee. uh, moet je dan ook als reddingsbrigade er dan misschien uh, ja, zo voor zorgen... dat je dan ook een beetje dat spanning erin weet uh, te krijgen? Nou ja, we, we doen dat op een paar manieren. Enerzijds, hè, we zijn bijvoorbeeld op dit moment weer aan het kijken... naar onze opleidingsstructuur, vooral voor de strandwachten. Die is nu gevoelsmatig wat lang. Uh, mensen vinden dat ze vrij veel moeten investeren... voordat ze eigenlijk wat mogen. Dus we zijn aan het kijken hoe kunnen we dat nou ja, versnellen... zonder verlies van kwaliteit. Uh, het leuker maken dat mensen sne nou ja, sneller dat papiertje hebben wat mogen... En daarnaast kijken hoe kunnen we het beter faciliteren. Nou, sinds een aantal jaar maaltijdvergoeding, dus in het weekend is het, nou ja, het is nog steeds voor niks. Dan hoef je niet meer je eigen boterhammetje mee te nemen. Uh, dus zo zie je dat daar ja, toch langzaam ook wat, mede doordat we ook steeds meer verwachting hebben van een renningsbrigade als professionele organisatie, dat we ook steeds meer moeten investeren in, in de leden en in de vrijwilligers. Nou zijn er, wel is er wel iets leuks met jullie aan de hand, vind ik tenminste, want samen met het team van de sportservice en de scholen zijn jullie met een project begonnen, reddingszwemmen. Ja, voorlichting over het veilig zwemmen op stand en op zee, dat, dat is de basis. We zitten natuurlijk in Zandvoort aan de zee en eigenlijk vinden wij a dat elk kind zou moeten kunnen zwemmen. Nou. Na een zwemdiploma kan je bij de gaan aan de gang... Maar we vinden ook dat elk kind van Zandvoort zou moeten weten... wat zijn nou die gevaren van het strand? Als je naar het strand gaat, en of dat nou hier in Zandvoort is... of in Spanje, als je op vakantie gaat... wat moet je doen om veilig met elkaar daar te recreëren, okay, dus te zwemmen? dat weten we toch wel hier in Zandvoort? Het gaat toch om die mensen die van buiten komen... Eh, nou, het die is, je voor het eerst van hun leven zand eh, zien? Het is en, -en hè, dus als eens raden, landelijk doen we heel veel aan voorlichting preventie. Uh, maar wij vinden ook in Zandvoort dat we extra moeten investeren... Uh, in de jeugd. En ja, ze weten al, de basis is er. En ze weten allemaal dat ze niet alleen de zee in mogen. Ze weten allemaal dat er iets is met stroming in zee. Uh, maar wij willen ze uitleggen wat dat nou is. En wat ze kunnen doen als ze in een probleem komen. Want het is ook een groep die relatief veel op het strand komt. Hè. Ze kunnen uit school even naar het strand met vriendjes, vriendinnetjes. Uh, dus wij hebben afgelopen jaar alle basisscholen van Zandvoort bezocht. Alle groepen zes. Dat programma gaan we vanaf nu ook jaarlijks uh, uitdragen. Uh, ...tegen de zomervakantie aan, zo in juni. Dan krijgen al die klassen een, een voorlichtingsles, materiaal. We komen met auto en boot naar de klassen toe. Um, en we zijn ook aan het kijken hoe we dat kunnen verbreden. Inderdaad, mogelijk naar, ook op het strand zelf. Um, maar ook daar zie je dat we weer tegenaan lopen. Dat, ja, we zijn allemaal vrijwillig. Dus daar moet er echt een invulling voor, uh, voor gaan komen. Mooi. Martijn, nog even naar jou. Scouting, de Buffalo's. Bestaat heetje voor een kwijtje nog? Weet je wat het is? Ja, ik weet wat het is. Uh, <laughs> en ik zal je vraag niet letterlijk nemen, maar we doen wel altijd: uh, onze scouts op dit moment zijn aan het sparen voor een zomerkamp, wat ze gaan doen naar Schotland. En dat is natuurlijk een wat uh, prijzig kamp. Dus die zijn uh, geld aan het ophalen. Okay. Maar gaat het met heitje voor kwijtje. Nee, we hebben een scoutingloterij uh, die ze doen. Dus ze verkopen loodjes. Uh, maar het, het, uh, doen we dus hetzelfde: gewoon nee, want uh, het mijn auto staat te buiten komen. en uh, <laughs> ik, heb toevallig... zal, ik zal kijken of ik het door kan geven. Ik heb een dan, kwartje maar, bij ja. me. <laughs> Uh, wat wil u bereiken met scouting? Wat, wat is nu, als je nu kijkt, we zijn de buffalo's, we zijn scouting. We hebben, ik noem even een fictief bedrag, uh, aantal honderd leden. Wat wil je bereiken? Wil je iets voor de maatschappij betekenen? Wil je iets voor zandvoort betekenen? Nou, ik kan allemaal hoogdravende woorden gaan noemen. Maar ik, wat ik voornamelijk gewoon wil bereiken is dat onze jeugdleden gewoon een leuke zaterdagmiddag hebben. En dat we daarin een stuk van die scoutinggedachte meegeven. Dus dat iedereen heeft zijn eigen talenten. De ene is beter in uh, lopen, de ene is beter in de technieken die daarbij horen. De ander is beter in uh, hardlopen en een uh, sportief spel doen. Zo heeft iedereen zijn eigen talent. En uiteindelijk wil je ze ook meegeven dat iedereen zijn eigen talent heeft. En dat ze samen uh, het vers komen. En dan zeg je, je wil geen hoogdravende. Ja. Daarom woorden begon gebruiken. ik ook met. Dit is allemaal ondergeschikt aan die leuke <laughs> ja, middag. Die is eigenlijk ja. gewoon. Een... Ja. Precies. De reddingsbrigade, wat willen jullie uh, de komende jaren bereiken? Ja, ik had gelukkig 30 seconden om na te denken terwijl Martijn <laughs> bezig was. Want het is wel een hele brede vraag. Uh, wij willen heel graag een gezonde vereniging blijven. Wat ik al zei, daarvoor hebben we zeker aan de bovenkant echt aanvulling nodig. Kader, bestuursleden voor de toekomst. Oh, hoe komen jullie aan geld? Uh, nou, een grootste deel van ons uh, financiering komt bij de gemeente vandaan. Omdat wij een veiligheidsstaak voor de gemeente uitoefenen. Uh, het tweede komt een klein stukje sportsubsidie. Aangevuld met het lidmaatschap van de, van de jeugd die in het zwembad zwemt. Dus daar, op dat vlak, uh, zijn we denk ik een gezonde vereniging. Maar um, ja, vooral de vereniging gezond blijven houden. Genoeg bestuurlijke kracht. En natuurlijk uiteindelijk genoeg lifeguards en strandwachten die in de zomer en ook het hele jaar rond beschikbaar zijn als die pieper gaat en als mooi weer wordt. Maar kader, dat hoor ik bij elke vereniging, in elke, ja, st elke ja. stad, in elk dorp, is uh, het allermoeilijkste om te krijgen. ja. En dat geldt ook voor ons. Je vist allemaal in diezelfde vijver. Nou, ik denk als ik... De afgelopen weken hebben we wat recepties gehad. En dan kijk ik om me heen wie daar rondlopen. En ik denk dat op heel veel hangt een labeltje van twee, drie, vier verenigingen, organisaties, stichtingen. Waar diegene in het bestuur zit of op een andere manier een taak vervult. Dus dat is aan de ene kant heel fijn. Hè? We zijn een dorp. Maar aan de andere kant... ja. Is er een kleinere groep mensen die, die met elkaar uh, uh, proberen van Zandvoort een nog mooiere dorp te maken? Uh, maar die groep moet groter. Ik denk dat jullie daar beide voor zorgen. Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade en Martijn Hendricks van De Buffalo's De Scouting. Dank jullie wel en we gaan naar muziek. Denk ik zo. The rogues are brewing A labor hero's legacy Ja, dames en heren, als even, we, gaan, we gaan het even, we gaan weer even door. Dus als de gasten in de zaal een klein beetje minder rumoer willen maken, erger. Joop heeft gesproken, Joop van es zit naast me. Bij in deze. Eén de, uh, oh, nee. ding hebben ze in Zandvoort nog niet uitgevonden, dat is een plaats uh, een beetje rustig wegveden. Want uh, ach, we knallen hem eruit, het is net ik Radio Bergrijk, ik weet niet of je het één keer. Wil, we zitten in dit uh, voorlaatste blok over sport. Zitten we uh, ja, eigenlijk in het gedeelte van jongs tot oud vaardig in bewegen? Nou, dat klinkt toch wel mooi. Zo, zo, en we zo. hebben heel veel jongeren aan tafel en een aantal iets minder jongeren. Uh, ik ga ze voorstellen: Verko van Ankem, Seniorenvereniging Zandvoort. Thea van de Basketbal zit uh, uh, aan tafel, Thea Draaier. Uh, en Piet Koper ook van de basketbal en Tessa de Boer en daarmee ga ik beginnen het sportkamp Zandvoort voor de jeugd. Ja, dat Wat komt. is dat? Uh, wij organiseren ieder jaar een sportkamp voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar ja. en uh, wat we proberen is zoveel mogelijk sporten die Zandvoort uh, heeft aan bod te laten komen en kinderen daar. Nou wat, hebben we, wat hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal, nou, wat wij in ieder geval allemaal geven is, uh, dit jaar hebben we ook basketbal gedaan, erg leuk. Uh, we hebben handbal, voetbal, uh, we doen ook trefbal, we moeten natuurlijk ook uh, af en toe... ...programma vullen. Oh, ja. um, en mondbal. Ja, <laughs> ja. Tennis doen we. We gaan surfen. Uh, surfen. Ja, we slippen. hebben een stranddag. We gaan slippen bij uh, slotenmakers. Okay. Dus ah. we proberen eigenlijk... Uh, ja, ...de diversiteit en, van Zandvoort... ...aan bod te laten komen. En je praat over jongeren. Uh, ja. Wat moeten die ervoor doen? Om daar mee te mogen doen. Wat moeten ze betalen? Ze betalen 135 euro. Zem. Per persoon. Ja. De nee, hele, hele week. Zonder aanzien des persoons. Ja. Nou, we, we, we, ja, we, we, het is niet weinig, maar het is ook niet veel als je vergelijkt wat, uh, wat er zeg maar, gevraagd wordt in nee, maar de omgeving. Over, nee, ik er geen oordeel over, maar er zijn mensen die hebben genoeg geld en er zijn mensen die hebben wat minder ja, geld. Ja, zeker. Maar we proberen daar wel in, als er mensen zijn met minder geld, proberen we daar wel een regeling in te treffen. En dat wow. is altijd mogelijk. Um, wanneer is hij? Was hij? We doen het altijd in de eerste week van de zomervakantie okay. bij ZTC. In, en ja. in samenwerking ook met de SV Zandvoort. En hoe was het? Afgelopen jaar? Ja, ja fantastisch. We hebben, uh, het negende jaar was het. Het dus volgend jaar tienjarig jubileum. Dus dan uh, willen we ook uitpakken. En we zijn ja, super blij met onze uh, vrijwilligers, dus, uh, die ons ieder jaar weer uh, helpen, eigenlijk om. Uh, ...het door te laten gaan. En vandaar dat we volgend jaar naar het tiende jaar gaan. Eigenlijk is het een, een voortzetting van een sportkamp, ...wat al heel lang geleden ja. hier was in Zandvoort. Ook een hele week met, met diverse groepen kinderen... ...die van allerlei faciliteiten in Zandvoort... ...sportfaciliteiten gebruik konden maken. Onder andere de sporthal, de sportvelden en dat soort zaken. En eh, zij hebben dat voortgezet, want die organisatie was eigenlijk afgelopen... Dat heeft een bepaalde reden gehad, dat doet er ook verder niet toe. Maar zij hebben het voortgezet. Leuk. Geweldig. En zij het nog meer voortgezet, want ook het Hotspots Begonië toernooi, dat al oude Hotsklots Begonië je kent de uitdrukking denk ik. Ja, ja. Dat bestond in Zandvoort al jaren en eh, die organisatie vond het genoeg. Die wilde ermee stoppen en de heren hebben het overgenomen. Ja, dat is voor, vooral uh, de heren van de voetbal. Maar uh, ja, deels... Maar deels, dus voetbal voor de ja, lagere... Ja. Weet je wat ik nou wel grappig vind? Want dan hoor, ik weer, hoor je nu ook, hè, organisatie, je hebt mensen nodig. Iedereen zit in die vijver te vissen. En dan zit je naast jou, zit uh, Verko van Ankem, toch? Ja, klopt. Um, jij bent van de seniorenvereniging Zandvoort. Ook allemaal Help, vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers. Helpen jullie dan met zo'n jeugdkamp mee? Nee. Waarom niet? Nee. Nou, dat, het is er niet van gekomen, bij het, dat, dat zou toch geweldig zijn? bij het speeddaten zijn we elkaar niet tegengekomen in nieuw Unicum. Want anders was het misschien gebeurd, want daar is bijvoorbeeld wel de kennismaking met Danny gekomen van Sportservice. Daar zei je ja. van samen kunnen we mooie dingen doen. Want het zou geweldig zijn, ik heb daar wel vaker over nagedacht, als je een soort van uh, relatie krijgt, een uitwisseling van kennis, van kader. Want kader is gewoon een heel groot probleem. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik moet even niezen, maar het lukt niet. U kent dat misschien wel. Als je iets belangrijks zegt, wel. dan komt het vanzelf. Nou, dat is... Dan dat, dat, dat dat komt het dat, niet. Dat, dat, okay. Dan komt het nooit. Die kant op, hè? Ja, die kant op. Uiteraard. Richting de ouderen. Dan hebben we er al genoeg. Um, Piet en Thea van uh, The Walking Basketball. Joop, kom maar ja. op. Nou, ja. fantastisch. Superlatieve wil ik noemen. Nee, nou, ja, die kan je genoeg krijgen, daar gaat hem toe. Maar ik vind het zo mooi dat het is voortgekomen uit een voorstel eigenlijk. Eigenlijk contact met, met de sport, Service uh, Noord-Holland. Uh, die hebben daar uh, iets ter beschikking voor gesteld. En uh, Thea, onze uh, onvolprezen voorzitter, is daar ingedoken. En het, het is iets, heeft iets moois opgeleverd. Met name veel oud-leden, maar ook mensen die nog nooit gebaaseld hebben, doen daaraan mee. Nou, Thea, vertel jij eens eventjes, als je wil, wat dat nou precies inhoudt. Walking, basketbal. Dat walking, dat uh, trekt me wel. Nou, dat is basketbal, hè. Ja, maar dan wandelen Al het. walkend, ja. Dus je mag niet rennen, je mag niet springen. En, je mag... mag je elkaar aanraken? Nee, dan mag je normaal gesproken ook Basketbal is een contactloze sport. Dus dat mag normaal gesproken ook al niet. Maar dat mag bij ons helemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook niet gebeurt. Is het gemixt? Hè? Piet? Ja. Ja. Maar niet meer. Het walking wel. Wacht even, wacht even, alleen het walken en ook het uh, niet aanraken, ook niet onder de douche. Okay. <coughs> Sorry hoor. Uh, misschien dat. oh hier, dat maakt he? <laughs> Ja, het komt eruit, waar? Pure emotie. Um, groot succes vanaf het begin eigenlijk? Uh, ja, ja we, hadden, we hadden, vonden wij ook wel een hele mooie start. Omdat we, uh, volgens mij, twee dagen na de fit-test zijn gestart. En eigenlijk hadden we, nou Piet, ik geloof de eerste drie weken hadden we al ruim twintig, uh, twintig mensen zeg maar, uh, binnen. En we hebben een week of acht in de hal gezeten. En toen hadden we al een vast uh, groep van vijftien uh, mensen. Die zijn inmiddels ook allemaal lid. Ja, het rare is, Indy, het bestaat toch niet in Nederland. Is ja, Feyenoord. Nou, nee, Feyenoord natuurlijk te club. Het begint te komen gewoon. Ja, hou, hou, hou. Je kan ook te ver gaan, hè? Achel, als jij maar het begint te komen nu in Nederland. Want je hebt contacten gehad in Vranenke, of zo? Ja, we kregen van de, van de zomer een mailtje uit Heerenveen. Van oh, de dus uh, internationaal. Dus wij zeiden al, als jullie het ook op poot hebben gezet... dan komen wij wel een keer de afsluitdijk over... en dan gaan we wel een potje wolken. Ja. <lacht> paspoort, paspoort. <lacht> Ik probeer het voor me te zien, hè. Dat, dat je zo wandelt en dan... Nou, je bent uitgenodigd op dinsdagavond. Kom een keertje langs om te dinsdagavond. kijken. dinsdagavond, nou... Ik dan, als ik kom, ja. dan doe ik wel mee. Maar Dat is een mooi filmpje van Haarlem 105. Zij waren, de allereerste avond waren ze er. Dat was okay. echt een cadeautje voor ons. Want ze hebben echt een heel erg leuk filmpje gemaakt. Okay. En daar nou ja, word je wel enthousiast van. Um, even kijken. Wat, ja, ik wilde aan jou nog vragen, Piet. Uh, waarom doe jij mee? Zijn er uh, nou, geen ik, dingen? Jij hoort toch... Uh, nou, op mijn leeftijd ga ik golven. Ik, ben bij de doel, ik zit bij de doelgroep. Wat is de doelgroep? Uh, ja, 55, 55 plus, ongeveer. Ja. Want als je 65 plus gaat doen, dan wordt het naar uh, Even ja, de informatie dun, en Want we mogen geen leden werven bij de huis in de in euren. informatie Piet Koper is het langste lid van de Lions. Ja, niet qua hoe lang niet qua lengte. Niet qua lengte. Vanaf, begin. vanaf het begin. De Rijs van vroeger. Hij, nee, ja, maar zo ja. je allemaal mee Hij stond bekend als Slopenkoper. Al Dat is echt vrij genoeg. Slopenkoper, leef ze vaak als je tegen hem stelt die je moest met hem zijn. Ja, nog hoor, nog. Ook, Ook met het walker. basketbal moet je echt wel, wel opletten hoor. Ja, je krijgt de streken niet uit het beestje. Hè? Dat is het probleem. We komen terecht. Verko, de seniorenvereniging, organiseerde dit jaar een grote seniorenmarkt. Ja, een informatiemarkt in de blauwe tram. Kon je een beetje goede senioren verkopen daar? Ja, het was voor alle inwoners van Zandvoort... Voor de 700 leden die waren er waren uitgenodigd, maar alle inwoners waren er uitgenodigd. En we hadden echt een enorm palet van maatschappelijke hulpverlening, commerciële hulpverlening, maar ook de NKB. Nee, je kon het niet bedenken, iedereen stond er meer dan 60, 70 standhouders en 400, 500 bezoekers. Maar, maar jullie zijn de seniorenvereniging Zandvoort. Wat houdt dat nou precies in? Want dat is zo breed. Dat is heel breed. Vanaf 50 kan je erbij komen. Ja, maar wat... En we doen niet aan de deornaties. Nee, maar wat, wat, wat, wat kan ik doen? Alles. Want als, als je het mist, dan ga je het zelf doen. Er zijn nog wel wat dingen die ik wil doen, hoor. Ja, nee, ja. maar het is gewoon een, een heel die groot palet teken. van, ook in beweging en sport, van zwemmen en uh, gewoon wandelen en stevig wandelen en noorderkwolken en uh, ja, uh, van alles ja. gaat er gebeuren. Maar het is ook een modeshow en het is ook een bingo, maar het is ook proberen een stukje culturele dingen te doen. Stadswandelingen, museumbezoek. Nou, en als je het mist, dan komen ze vanzelf in gesprek en dan zeggen we, dan gaan we dat oppakken, dan gaan we het samen doen. Tjoh, ik probeer me er iets bij voor te stellen, maar het is ik kan, ooit, ik kan me er eigenlijk niks bij voor. Er was ooit een landelijke vereniging en dat was behoorlijk suf. Dat was koffiedrinken met Tante Sientje in Haarlem. En de bingo. En misschien ook wel een bingo en 45 euro brengen en kwam vijf terug in Zandvoort. Nou, dan zeiden we, dat kan anders. Ja, ja. En voor mijn tijd is het toen afgesplitst. En nu zijn we gewoon een lokale Zandvoortse succesvolle seniorenvereniging. En wat ik nou net zei, hè... Uh, we horen het al we hoort uit van de voetbal, we horen het van de hockey. Overal hebben ze een probleem met kader, met vrijwilligers, met Bij mensen ook, die helpen. Wij zoeken ook bestuursleden. Altijd. Maar je, je hebt, hoeveel leden heb je wel niet? 700. En toch is dat moeilijk. En ik, wat ik dus ook weer hoorde van dat projectmatige, nou dat spreekt mij ook aan. Want dat is denk ik een betere oplossing dan dat je het denkt, kom in het bestuur. Want dan hebben ze echt zoiets van, dat voelt een beetje wurgend. Ja. Nou hebben we hier een presentatie gezien. En die zag er heel mooi uit. Uh, maar volgens mij, en ik kijk even om me heen, kwam daar weinig over kader in voor. Hoe je dus aan kader kunt komen. En steeds, elk jaar opnieuw, hoor ik dat het grote probleem is kader. Wat, wat kunnen we daaraan doen? Wie heeft hier de oplossing? Laat ik even het rijtje afgaan. Thea. Nou, dat, dat is een van de dingen die Team Sportservice aanbiedt ja, aan verenigingen. Ja, ja, en dan, dan krijg je ook weer van die hele handige tips. Hoe zorg je er nou voor dat je meer vrijwilligers krijgt bijvoorbeeld? Dus ja, ik denk wat kunnen we dan doen, verenigingen vooral gebruik maken van het aanbod van team sportservice. Dus met z'n allen naar sportservice, naar Hubert, naar Robert en dan uh, En, dan, dan, en dan vooral persoonlijke benadering van ja, de ouders en Je moet zelf wel zijn en natuurlijk. Ja. Zij gaan het niet voor je zoeken. Ze geven tips hoe jij aan kader kan komen. Oké. Dat is eigenlijk wat anders. Maar jij vertelde al eerder vanavond dat je daar wel veel aan gehad hebt. Kun je dat, dat uh, wat specificeren? Wat, wat er dan gezegd wordt? Hoe, hoe kom ik aan kader? Hoe, ik heb een um, financiële man nodig. Of een secretaris. Hoe kom ik daaraan? Nou, het is vooral belangrijk dat je weet wat je allemaal aan talenten in je vereniging hebt. En als je Wij hebben veel jeugd. Minder senioren veel jeugd. Als je, als je goed contact hebt met je jeugd en je weet wat de ouders doen... ...en je bent op de hoogte en, en je vraagt ook aan ouders... ...wat vind jij leuk, waar ben je goed in... ...wat vind je leuk om in te zetten voor de vereniging... ...moet je persoonlijk contact maken. Ja, als je dat weet, dan ben je al halverwege. Piet, even nog naar jou, tot slot. Nou, wat je vooral ook zou moeten doen... ...is de jeugd die je binnen hebt, binnenhouden. ...en ze worden vanzelf ouder... ...en als je het maar leuk genoeg maakt voor die gasten... ...dan worden ze net zoals de Hoest next gebeuren bijvoorbeeld... ...als je dat soort figuren binnen je vereniging kunt houden... Dan heb je grote kans dat ze, als ze in de volwassenenleeftijd leeftijd komen, dat ze ook wel bereid zijn om dingen te gaan doen buiten het technische basketbal gebeuren. Dus inderdaad ze of commissies of weet ik wel wat. Maar dan hebben ze in ieder geval de achtergrond al van waarom moeten we dit doen? En kunnen we dit doen? Kunnen we andere mensen er weer bij gaan betrekken? En dat is denk ik toch ook wel een... Je kan niet constant van buitenaf mensen aan blijven trekken. Dat is volgens mij niet goed voor de vereniging ook. Heb jij nog een, uh, een goed idee Hubert? Want jij bent van sportservice. Uh, sportservice wordt veel genoemd. Um, zeg het maar. Hoe komen deze mensen... die al vrijwilligers zijn nog meer en misschien wel andersoortige vrijwilligers. Nou, ik denk dat Thea het al heel mooi uh, omschreven heeft. ook, Maar de gouden tip is eigenlijk persoonlijke benadering. Kijk, die talenten lopen al rond binnen de club. Alleen je moet ze wel zien te vinden. Uh, en als ja. ze nee zeggen, stuur je Piet op ze af. Wij <tie> hebben inmiddels 100.000 vrijwilligers geworven bij bijna 2.000 verenigingen. Dat is de, en de ervaring leert dat eigenlijk 95% van de mensen die je vraagt uh, uh, iets wil gaan doen voor de club. En de belangrijkste reden dat mensen nu niks doen is ook dat ze nooit gevraagd zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Ja, dus ja, Mensen willen best wel. doen, ja. alleen niet meer zoals we vroeger van deden. Maar veel meer projectmatig kleinere taken. Het verbinden, en... dat moet dus door jullie gedaan worden. Ja, klopt. Mooi. Uh, tot slot even een rondje langs de velden. Ik begin bij Verco. Uh, ik heb het al aan meerdere mensen vanavond gevraagd. Wat, wat willen jullie? Wat wil je nou eigenlijk bereiken met je seniorenvereniging? Gewoon een, een waardevolle invulling voor alle senior zandvoorters. En ook bij, een voorbeeld te noemen van 1 tot 8 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. 1 miljoen eenzame Nederlanders. Nou, wij hebben als slogan voor onze vereniging van je bent aangekomen in de herfst van je leven. Maar wij maken er Indian Summer van. Zo, ja, daar is je over nagedacht. En Tessa? Ik ja. ben sportkamp. niet tegenop. Nee, nee, dat geloof ik. Van het sportkamp Zandvoort. Ja, het is al een succes. Ja, wij proberen eigenlijk uh, kinderen zo snel mogelijk kennis te laten maken met verschillende sporten. Zodat ze enthousiast worden. En, uh, Zie je ook resultaat? Ja, het is onwijs leuk om te zien dat iedereen eigenlijk op zijn eigen manier die week invult, maar allemaal meekomen. En maar, dat is maar merken de clubs een resultaat van jullie sportkamp? Nou, dus... dat, dat zou nog voor ons interessant zijn om daar een uh, nauwere samenwerking uh, in te bewerkstelligen. Ja. ja. Nou, Eén uh, één ding: het is wel in de zomer, en dan ja. hebben die paar vrijwilligers zijn eindelijk een keertje vrij. Hè? Ja. Ach, ja, maar ik bedoel meer om te horen of, er, uh, of, er, uh, of ze doorkomen naar jo, de clubs. mijn oude lekkere moppencontaas. Echte zandvoeten. Gelukkig niet. Jij wel. Tot slot. Uh, Thea, toch wil ik met jou dan eindigen. Um, de basketbal. Jullie hebben al zoveel. En zoveel moois. Helaas niet meer op het allerhoogste niveau. Uh, maar hebben jullie daar nog behoefte aan? Of zeg je, nee, we hebben hele andere doelstellingen? Nou, wij, onze doelstelling is dat we uh, basketbal aan kunnen bieden... eigenlijk voor elke leeftijdsgroep. Dus zeker bij de jeugd. Nou, dat, dat, dit seizoen is nog maar net begonnen. En we hebben van, van bijna niets ineens twee teams onder tien en een onder twaalf. Dat is echt fantastisch. Ja. Uh, dus we groeien? Ja, ja, we groeien aan de, aan, uh, het grappig, aan, aan de uiterste. We groeien met hele kleintjes. En we groeien met walking basketballers. Ja. Ja, die oude mensen, hè. Ja, nou ja, dankjewel. Ja, voor, die, voor die oude mensen hebben we ook nog een slogan, dus fit <laughs> nou, dat is fitte kistin. Nou, dan is het nu hoog tijd voor Mieke Telkom. Met waarheen waarvoor? Ik saw je last night. En got dat oude feeling. When je came inside. I got dat. by i felt a thrill and when you caught my my heart stood still once again i seemed to feel that oh, But that old, old feeling is still in my heart Again, I seem to feel that oh yearning, and I knew the spark of love. Mooi, ik heb geen idee wie het was. Dames en heren, hier in dit hele gezellige paddock. We gaan aan ons laatste kwartiertje beginnen. En luisteraars thuis nog steeds hartelijk welkom bij deze fijne uitzending over de sport. Zowel ook uh, als... sporters aan de bar, alstublieft. U hoort het, sporters aan de bar. Ja, ook dat kan. We gaan het laatste kwartier uh, nuttig en leuk invullen met een beleidsadviseur. Dat is Marlou Postuma van de gemeente Zandvoort. We hebben Joop nog aan tafel, we hebben Jaap aan tafel. En een uh, goede vriend van mij is ook aan tafel komen zitten. Uh, want we hebben het ook over topsport. En als we het hebben over topsport, hij heeft jaren in het Nederlands hongbalteam gehongbald. Hij heeft ook, uh, is ook bondscoach geweest voor het Nederlands team. En zijn naam is Jan de Kleurs, verhuisd van Haarlem naar Zandvoort. Is dat bevallen? Ja, dat is goed bevallen. Ik, ja? woon, ik woon hier al twintig jaar. Ja. En na twintig jaar zijn er mensen die beginnen met gedachten te zeggen... dat duurt wel lang, is dat? Zandvoort. In is natuurlijk duurt heel lang. <lacht> uh, Marloes, met jou als tweede dan. Uh, ja, die Formule 1 die komt opeens als antwoord. Ja, fantastisch. En dan ben je beleidsadviseur. Ja. Wat ga je daar dan mee doen als je dat hoort? Nou, ik werk daar al drie jaar aan, dus dat is wel heel erg gaaf... dat je vanaf het allereerste begin, toen er een nou, motie van de raad lag... om de haalbaarheid van de Formule 1 te onderzoeken... dat je daar aan mag beginnen... En uh, dat het toen nog eigenlijk ondenkbaar was dat de Formule 1 terug zou komen en dat je dat hele proces ziet en dat je steeds meer denkt van nou, volgens mij gaat het, wel, gaat het gewoon gebeuren in Zandvoort. Wanneer dacht je dat voor het eerst dat, dat het echt ging gebeuren? Ah, ik ben altijd heel positief ingesteld. Ik heb meteen gedacht, als we ervoor gaan, dan gaan we ervoor. En uh, het is maar één plek waar het terug moet komen, dat is hier in Zandvoort, met zulke historie. En uh, ja, het is gewoon fantastisch dat het gaat gebeuren. Vind je het een beetje eng of niet? Nee, ik vind het heel erg gaaf. Nu het er bijna aan zit te komen, bedoel ik. Ja, het is natuurlijk een hele korte tijd. Maar ik zie dat er zoveel loskomt. En de ondernemers, bewoners, iedereen heeft er heel veel zin in om gewoon zijn schouders om te zetten. En ook wat typisch wordt om te zeggen van nou, we gaan er nu met z'n allen voor. Ja. En dat zie ik zeker gebeuren. Ja. Jij bent uh, beleidsadviseur toerisme en economie. Ja, en tot. Formule 1. Ja. Bijt dat niet <laughs> elkaar een beetje? Uh, nee, ik denk dat het ons heel erg versterkt. Uh, het is natuurlijk de reden geweest, omdat de gemeente ook gewoon enthousiast was geweest om de Formule 1 terug te halen. Omdat het economisch, toeristisch gewoon interessant is. Sportevenementen. Is, is dat nou echt zo? Want dat wil ik nou wel eens weten. Ja. Dat roept iedereen dat het economisch zo interessant is. Ja. Is dat echt zo? En waar ligt, waar ligt die interessantheid dan? Nou, we merken het gewoon al in media-aandacht. Als ik kijk naar drie jaar geleden, hoe vaak Zandvoort in het nieuws kwam... en hoe dat nu nou, gigantisch is geworden, dat is natuurlijk al een uh, enorm verschil. Uh, en ook gewoon de interesse in partners die iets willen met Zandvoort. Dat kan een merk zijn die zich wil presenteren, dat kan misschien een potentieel nieuw hotel zijn. Gewoon ja, de interesse die er nu is, die is echt gegroeid in de afgelopen drie jaar. Maar het is maar drie dagen? Ja, nou, daar willen we eigenlijk iets langer van gaan maken... Met ons Side Defense programma willen we eigenlijk gaan vieren dat na 35 jaar de Formule 1 terugkomt. Dus 35 dagen voorafgaand aan het hoofdevenement willen we al gaan starten met de Side Defense programmering. En vragen we eigenlijk heel ondernemend Zandvoort antwoord om een idee uh, ja, in te leveren en mee te gaan doen. Gaan jullie dat doen of hebben jullie dat al gedaan, die vragen gesteld? Die vragen hebben we al gesteld. We hebben begin september de eerste ondernemersavond uh, gehad, waarbij we de ondernemers hebben opgeroepen van joh, meld je ideeën aan. Om um, ja, echt al van tevoren te gaan starten, in de sfeer te komen, de uitstraling van Zandvoort helemaal in Formule 1 sfeer te gaan maken. Dat mensen echt denken van ja hier gaat het zo meteen gebeuren. Hier wil ik alvast even naartoe. Ik wil alvast even een kijkje gaan nemen in Zandvoort. En hoe was de reactie? Op z'n Zandvoorts of toch positief? Nou, We hebben een mailbox, Formule 1 Zandvoort.nl nou, en daar komen nu de ideeën al binnen. Dus dat is fijn om te zien. noemen noem eens ideeën, dat vind ik wel leuk. Oh, dat gaat van hele kleine dingen, van nou mag ik mijn voetdruk hier neerzetten, tot hey, ik wil een kartbaantje gaan neerleggen, uh, ik wil iets met mijn winkel gaan doen, ik heb een speciaal biertje ontwikkeld, nou, noem maar op, okay. het gaat alle kanten op. En uh, ja, aan ons om daar een heel mooi programma van te maken, uh, voorafgaand aan het hoofdevenement. Um, dan ga je dat dus organiseren, hè? Uh, nu ben je bezig, je hebt een jaar de tijd, krijg je die ja. tijd ook? Van de gemeente. nog maar acht maanden inmiddels. Ja. <laughs> uh, kijk, we zijn wel realistisch. We hebben een visie gemaakt voor de side Events, voor de Formule 1. Um, met een heleboel voorbeeldactiviteiten en inspiratie... Uh, voor ondernemers om mee te gaan doen. Maar we zijn wel zo reëel. Je kan niet alles in één keer. En we kunnen ook niet alles in de eerste editie. En gelukkig hebben we meerdere edities. En kunnen we ook nog dingen voor 2021 en 2022 gaan inplannen. Zo reëel moet je ook zijn uh, in de komende tijd. Vind je het niet jammer dat... Um... Even advocaat van de duivel. Hè? Als je ja. kijkt naar sporters waar mensen zich graag mee vereenzelvigen. dan zijn dat toch vaak atleten, eh, ook Paralympiërs, ja. noem maar wat. Ja, schaatsers, ik mezelf schaatsen. Schaatsers, ja. ja. Maar toch geen Goed, Formule op. 1 rijden? Nee, dat is natuurlijk in de breedte sport veel lastiger. omdat het natuurlijk de breedte sport voor Formule 1 nou, niet voor heel veel mensen uh, mogelijk is. Maar wat we wel zien nu met Max, zo'n oranje beleving. Uh, ik was zelf in Spa, waar hij helaas na één bocht eraf vloog. Maar toch zag je wel dat iedereen, weet je, die staat achter zo'n topsporter, ja. Die is gewoon Nederlands trots en daar mogen we echt heel trots op zijn. En dan kijk je in Spa rond en dan zie je dingen en dan denk ja. je van, shit, dat moeten wij volgend jaar in Zandvoort ook hebben. Ja, en ik denk, oh, dat kunnen wij ook stiekem nog wel beter. Lewis. Ja. Nou, bijvoorbeeld Zandvoort is, is uniek in de ligging met het circuit en het dorp. Het ja. is het dichtstbijzijns van alle circuits die er wereldwijd zijn. En daar ligt een kans. Wij kunnen ervoor zorgen dat mensen hier een hele fijne beleving hebben gehad. Denk ik, ik wil nog een keer terugkomen naar Zandvoort of ik ga het dorp nog even in. Dat is de uitdaging waar we voor staan. En ik heb echt niet de illusie dat het uh, zondag 3 mei om drie uh, uur middags bomvol in het dorp is. Dan zit iedereen hier op het circuit of uh, voor de televisie. Maar we hopen wel Zandvoort zo goed mogelijk neer te zetten. Dat mensen denken, hé, hey, daar wil ik nog een keer naartoe. Jan Dik, heb jij je huis al voor 20.000 euro verhuurd dat weekend? Ik zit op 15. <lacht> <lacht> Ook dan kom je niet vol, Jan Dik. Nee? Echt niet. Nee, ik nee, geloof daar niks van. Het. het is, uh, men zegt, uh, ja, 3.000 euro per nacht. Of per drie nachten voor een kamer. Ik geloof daar niets van. Waarom niet? Omdat er niet betaald gaat worden. Maar, maar Joop, dit is de meest als je, als jij, commerciële troep nee, die er als jij, als jij echt geld hebt, dan ga je niet op een kamertje zitten bij een, bij een particulier. Ja, jij weet niet, jij een, weet niet hoe Jan Dinkler een, woont. <laughs> nee, maar dan zoek jij een, een groot hotel op en dan laat je met een taxi in de zand verbrengen. Nou, eens met een helikopter. Joop, je ik, gaat niet een kamer verhuren voor 1000 euro per nacht in de aanloop naar de Grand Prix. Nou, ik kan je vertellen waarom wel. Ik heb het genoeg ooit gehad om een paar keer op Wimbledon te zijn geweest. Waar twee weken lang de eh, huizen omheen, van klein tot groot, voor vele duizenden ponden werden verhuurd. Want je kunt nog zo'n dure en mooie taxi hebben, maar als je stilstaat komt hij er niet. Dat zit wat in. in Ik denk ook zelfs dat er nog misschien wel eens een ene dure sjijk eh, naar Zandvoort zou kunnen komen. hoor. En eh, die leggen er uh, toch griff geld voor neer. Ja, die gaan echt niet in een kamertje achteraf zitten, ja. In een grote... Ja, we hebben het ook niet over ja, een achteraf. Nee, nee, precies. Die gaat ook Sorry. niet in het huis van Jan Dik zitten, echt niet. Nou, heb jij er veel mee te maken, Jan Dik? -jij, jij woont nu in Zandvoort uh, al een jaartje of twintig. Uh, wat dacht jij toen, toen bekend werd dat de Formule 1 naar Zandvoort kwam? Ja, ik... Ik, uh, ik zag het... In principe, in begin, in begin dacht ik, ja, maar hoe, hoe, hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Ja. Ik was verbaasd ook dat de gemeente P's 4,2 miljoen uit achter de achterzak trekt. Op een of andere manier. Wij, ik heb hier in Hong al. Wat... Nou, daar, daar wil ik even zeggen. Wacht dat toch even. Man, je ja, is is bent de presentator Het is niet correct wat je zegt. 4,2 miljoen is niet voor de Grand Prix, is alleen voor de bereikbaarheid ja, van nee, Maar u laat me niet uitpraten. Spelers, nee, maar is... maar als ik sprak, mogen we spelers ook niet praten. Ja, maar zo ben ik precies hetzelfde ja, over mijn spelers. Maar nee, maar dat, dat, dat, dat zie je dan, er hier, was hier een honkbalclub. Ja, Dit bestaat helaas niet, daar weet ik weet alles van. Ja. Ik heb dat geprobeerd een paar maanden te helpen. En toen hadden we een, uh, om, om hoger te spelen moesten ze een heuvel hebben. Die werpheuvel, die beroemde ja, verrijkbare ja, nee, werpheuvel. Ik heb uh, geprobeerd uit Amerika zo'n heuvel ja. te halen, daar was geen geld voor. En dan zie je opeens 4,2 miljoen kopen. En dan denk ik, ja zo'n honkbalclub, die mensen zeggen, je stinkelt je best en ik heb ook nog een beetje mijn best gedaan, het is hartstikke moeilijk, en het was niet zo groot en dan denk ik, ja, dat kan dan wel en zo'n honkbalheuveltje om de jongens beter te laten spelen, in hoger niveau te spelen van 2000 dollar, die was er niet. Daar je je ja, nee, heb, heb ik wel eens met ja. een twijfels over, ja. Maar hoe kun je je voorstellen dat dat soort uh, berichten ook leven? Uh, ja, zeker. Gevoelens? Het klinkt ook gigantisch. Het is 4,1 miljoen en dat klinkt ook gigantisch veel geld. Oh, nee, dan, als, we hem, <laughs> als we hem opsplitsen, want het is voor vier jaar, want ja. het is nu al gestart ja, ja. in 2019 met alle voorbereidingen en dan voor drie edities. En dan gaat het inderdaad ook nog uh, deels aan de inkomstenkant vanuit de verhoging met de toeristenbelasting. Dus het is niet dat het alleen maar uit uh, de moet komen. Uh, en inderdaad ook om... Gaan jullie de toeristenbelasting verhogen? Ja. Speciaal daarvoor? Ja, nou ja, speciaal daarvoor. Uh, het is al jaren niet verhoogd. En als we keken naar de vergelijking van de gemeenten eromheen... waren we eigenlijk altijd heel erg laag. Dus het is wel de aanleiding geweest om de toeristenbelasting te gaan verhogen. En daar halen we nu ook een heleboel inkomsten mee... om een deel van die uh, financiering van de Formule 1 te kunnen gaan doen. En wat, ja, wat Joop ook aangeeft is ook gewoon uh, voor bereikbaarheid. We willen hier ja. gewoon een veilig en bereikbaar evenement van maken. Dus daar investeren we zeker veel in. Er gaat dus geen stuiver naar de organisatie. Nee, er gaat branden. niks direct naar de volks. Dat, dat, dat moest er nog bij komen. Nee. Nee. <laughs> nou, een heel veel mensen denken dat wel eens. Ja, dat, dat is heel nou, raar. Men heb... gelooft het niet als, als een wethouder zegt... Er gaat geen stuiver naar de organisatie. Ik, ik ken een kleine van. grote man achter de uh, organisatie. Hij was vanavond helaas uh, verhinderd, Jan. Maar uh, dat weet ik dat dat zo is. Ja, maar er zit was... zo verschrikkelijk veel geld. in om nog even terug te komen op jouw twijfels of er mensen veel geld willen betalen voor die huizen, juist een sport, voor zover je dat een sport kunt noemen als Formule 1, daar zit het grote geld. Dus daar komen de mensen, zoals Jaap ook terecht zegt, daar zullen vast wel hele rijke mensen, zijn. die zijn heel blij dat ze niet een anderhalf, twee uur in de file hoeven te staan. Ongetwijfeld zijn die er. Tuurlijk zijn die er. Maar je gaat geen 3.000 euro voor een weekend betalen voor nou, een garage. Nou, als ik dat wil zeggen, ik, ik was op een feestje, ik word nog wel eens uitgenodigd. En, uh, <lacht> Vandaar ik, dat het een vriend van me is. Ik, ja. ik, ik, kan goed, ik kan goed moppen vertellen, dat weet ik niet. En ik, ben, ik heb twee garages ja, onder onze wijk. Ik kreeg twee aanbiedingen van 400 euro voor twee dagen om een garage te huren. Ja. Dus 400 euro ja. voor een garage, hè? Ja. Ik, uh, ik kreeg het wel. Ik, heb, ik, ik, ik wil 500 hebben. Ik heb 9. <lacht> Goed, Baloe, uh, We gaan uh, vooruitkijken. Uh, je zei al, je bent met leuke ideeën bezig uh, te ontwikkelen. Uh, Zandvoort. Hoe anders wordt Zandvoort uh, na 3 mei? Zo, dat is een moeilijke vraag. We hebben... Hoe zie je dat voor je? Nou, ik hoop dat, dat mensen gewoon steeds meer zin krijgen in het evenement en dat we kunnen profiteren van, doordat we nu de impuls van het evenement hebben, van de structurele dingen die er gaan komen. Dus hopelijk profiteren we straks met extra treinen van meer mensen, dat ja, stimuleert het toerisme weer, dat we interesse krijgen van merken en van partijen die iets in Zandvoort willen gaan doen. Daarmee, dat is natuurlijk ook de reden waarom je het evenement naar Zandvoort haalt. Je wil daar economisch, eh, sociaal en maatschappelijk op vooruit gaan. Ze zeggen wel eens dat Rotterdam na zeven uur s'avonds dicht is en dat je de sleutel moet vragen om het open te krijgen. Dat gevoel heb ik bij Zandvoort in de winter. Ja. Ja. Hebben jullie daar nog plannen? Nou, we hopen inderdaad steeds meer dat seizoen op te rekken. Dat je steeds meer naar een jaar rond seizoen toe gaat. En ook dat je daar weer interesse krijgt van partijen die iets willen gaan doen. Buiten de standaard twee maanden. En dat is natuurlijk ook de kans die we nu aangrijpen met de side events Door al eerder te gaan beginnen. En dan zit je nog heel erg in het voorseizoen. Om dan alweer zand in de kijker te brengen. En mensen alvast hier naartoe te laten gaan. Met een leuk side events programma. Die 35, dat wordt een hele belangrijke. Dat wordt zeker belangrijk. Dat is ook gewoon de kans waar heel veel mensen zich in kunnen profileren. Ook verenigingen om op die manier aan te haken op het evenement. Ja, toch wil ik nog één, iets meer duidelijkheid over die 35 dagen. Want ja. um, dan heb je dus, uh, wat is dat? Uh, uh, eind maart. Uh, eind maart begin Ja. Tijdens het... Uh, nou, uh, ja. O, dat is een hele mooie, inderdaad. Tijdens het circuitrun. Dat is natuurlijk okay. al jaren een heel ja. mooi evenement in Zandvoort. Waar we nu naar aan het kijken zijn. Is van nou kan je daar al het Formule 1 sfeertje neer gaan zetten. Dat mensen de kans krijgen van joh, je loopt wel straks op het Formule 1 circuit. En doordat je daar al in je uh, nou, marketing en in je uitstraling de Formule 1 sfeer neerzet. Nou, ik, ik zou het tegelijkertijd je, doen, dan kom je zeker op zien. Dan start, <laughs> start je met een mooi side-defense-programma. Maar er zijn meer voorbeelden van andere activiteiten die je kan plannen in die dagen daar uh, voorafgaand? Zoals? Ja, nou wat, de ondernemers moeten het gaan doen. Dus kom met ideeën en wij gaan puzzelen wanneer het plaats kan vinden. Dat kan uh, van een voetdrukfestival tot uh, kinderactiviteiten, tot kunst. We kijken ook naar exposities die in de musea kunnen. Uh, kijk Vooral naar de visie zuid zitten heel veel mooie voorbeeldactiviteiten in. En daar heb je heel veel vrijwilligers ook voor nodig. Uh, ja, we hebben er een heel team voor. We hebben nu de werkgroep uh, Side Defense. dat is onderdeel ook van de projectgroep Formule 1. Uh, dus mensen die een idee hebben, die kunnen zich ook melden. Uh, er komt een, zoals wij dat noemen, paraplu-partner die alles gaat coördineren, ook de vergunning gaat regelen, dat soort technische dingen. En iedereen zal daar zijn eigen activiteit in kunnen gaan ontplooien. Uh, dus als de basketbalvereniging zegt: van, Nou, hé, hey, toevallig is uh, Leclerc een van zijn lievelingssporten basketbal. Ik ga daar iets mee doen. Ja, dan kan je op die manier ook mee gaan doen als uh, vereniging. Nou, misschien kan hij gaan uh, walking basketbal. Je weet. Okay. Joe, we zit walking, formule ja, walking Formule 1. Walking Formule 1, dat lijkt me ook een leuke. Ja. Uh, we zitten aan het eind van deze twee uur alweer. Het is uh, weer omgevlogen. Zoals nou, time flies. Uh, Jaap, even naar jou eerst. Uh, wat is jou het meest opgevallen de afgelopen twee uur? Uh, dan moet ik even, even goed uh, gaan nadenken. Maar dan... Nou, dan denk ja, nou, Joop, jij bent uh, nogal wat uh, sneller uitgesproken. Nou, ik vind dat, uh, dat uh, Sportservice Noord-Holland, het sport, sport team neem ik waardig, van de Sportservice, uh, ontzettend stinkende best beste hebben gedaan. En ik uh, wil, vind daar applaus voor, jongens. Nou, dat is mooi, uh, Joop. Wat mij weer opgevallen is, is dat uh, ik altijd het idee heb, en dat moet u echt zien als een uh, positief iets. Als ik hier straks weer wegrij en ik rij richting uh, Hoofddorp waar ik woon, dat ik denk dat ik in een hele grote, geweldige metropool ben geweest. Want het bruist aan alle kanten op sportgebied. En ik denk zeker, en dan onderstreep ik de woorden van Joop, dat Sportservice uh, daar heel goed werk heeft gedaan en dat steekt... Jaap, nog even zijn vinger op. Ja, een grote of een kleine boodschap? De, onderne nou, de, onder de ondernemingszin eigenlijk. Uh, dat is uh, van de week al... Uh, gisteren eigenlijk al uitgesproken... bij de installatie van onze nieuwe burgemeester... die uh, gekomen is. En dat merk ik eigenlijk ook weer terug vanavond. Dat er toch ook weer dat ondernemende... in de Zandvoortse sportwereld... ook aanwezig is. Jaap, Koper bedankt. Joop van Nes bedankt. Alle gasten vanavond bedankt. De luisteraars thuis... Tot volgend jaar wat mij betreft en ook hier in deze geweldige zaal, de gastvrije zaal op de paddock. Heel veel plezier het komende jaar en met name met de Formule 1, maar ook met alle andere mooie zaken die hier in zand Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...